Zeven uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een populaire Oostenrijkse vakantiebestemming, Zankt Wolfgang... heeft te maken met een uitbraak van het coronavirus. Media zeggen dat er sinds vrijdag 48 mensen positief zijn getest. Volgens een Oostenrijkse nieuwsite gaat het in meer dan 30 van de gevallen... om feestende stagiaires die in de toeristische sector in Zankt Wolfgang werkten. Twee cafés zijn tijdelijk gesloten. De rest van de kroegen en restaurants moet om 11 uur dicht zijn. Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat Spanje een veilig land is. Dat is een reactie op het besluit van de Britse overheid dat wie uit Spanje naar het Verenigd Koninkrijk komt twee weken in quarantaine moet. Vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen daar. Volgens Spanje heeft het land net als andere Europese landen te maken met oplevingen van het virus, maar is dat niet uitzonderlijk. De drie grote brandhaarden in Barcelona, Zaragoza en Jeda zijn volgens de minister onder controle. In Marken is tijdens een kerkdienst het meisje van 14 herdacht dat gisterochtend vroeg dood werd gevonden langs de dijk tussen Monnikendam en Marken. Er werd een minuut stilte voor haar gehouden, daarna werd ter nagedachtenis een lied gezongen schrijft NH Nieuws. De politie weet nog niet wat er is gebeurd. Er wordt rekening mee gehouden dat het meisje is aangereden en dat de dader is doorgereden. De politie is al de hele dag bezig met onderzoek naar de toedracht van de zaak, maar er zijn tot nu toe geen sporen van een aanrijding gevonden. En twee mannen hebben gisteravond in het stadion van FC Twente spandoeken vernield en er een paar meegenomen. Volgens FC Twente staan de twee daders op camerabeelden. De club in Enschede gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht trekken weer wat wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot de graad of 13. Morgen wolkenvelden. In het noorden valt soms wat lichte regen. Verder is het droog, met ook af en toe zon. Het wordt van 21 graden op Texel tot ruim 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Yeah. Play. Met FIFA La Vida. Blijft natuurlijk een enorm lekker en een goed nummer. En het blijft genieten. Ik krijg er heel weinig. Ik krijg er zeg maar niet meer genoeg van. Heerlijk. Ja, zeker. En we gaan uh, straks, uh, natuurlijk, een kort over. Dus over, de, ja, ik zeg maar over twee nummertjes. Ga ik uh, weer de top 5 doen. En uh, ga, nu ga ik uh, zeg maar een, uh, een artiest draaien die uh, ja, eigenlijk als enige artiest van altijd zich de winnaar van het Songfestival mag noemen. Het gaat natuurlijk, niet meer, uh, gaat natuurlijk uh, alleen maar om uh, Duncan Laure Lawrence. Of Duncan Lawrence, uh, het is maar hoe je het wil, uh, hoe je het wil uitspreken. Uh, Duncan Lawrence die hebt natuurlijk uh, vorig jaar heeft hij de, de, de, het Songfestival gewonnen. En omdat uh, dit jaar natuurlijk niet doorgaat door uh, de door, door coronacrisis... dan, ja, dan ja, ging het, het hele Songfestival ging niet door. Dus nou kan hij zich als enige natuurlijk... Uh, zich als ja, winnaar van ja, twee jaar uh, Songfestival noemen. En het is niet... Het nummer wat ik nu ga draaien is natuurlijk niet het nummer... Uh, wat hij, waar hij mee gewonnen heeft. Uh, maar een uh, ander nummer, dat is natuurlijk al een paar maandjes oud. Uh, dat is uh, Someone Else. Uh, ja, Someone Else van uh, Duncan Lovers restaurants every night of the week strangers don't even know that they're keeping me company oh. in the middle of a long night I tell myself i'm all right till i'm numb so numb in the darkest place in my mind somewhere in the. Just drawing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 was Kaigo Broken glass. Oh, het is maar ergens tijd voor. Dat is natuurlijk voor Thomas zijn. Nummer 5. Juist. Thomas nummer 5. Ik ben, uh, ja... Is, wat ik zei, het is een, een... Ik vind het een verrassende top 5 van hem. Maar oké, okay, ik vind het uh, wel heel erg leuk. Want zijn nummer 5, dat is... Chris Cross Amsterdam. Met Leo Kleine en Jade Lauren. Uh, ja... Het is uh, niet, uh, ja, dat nummer dat is uh, in, in uh, ja, van uh, ja, Anthony Kameling. Dat is, nou, dat is, niet van hem, maar het is wel een eerbetoon aan aan diegene. Dat nummer heet, na, na, trouwens, uh, mij niet eens gezien. Uh, Chris Cross Amsterdam heeft de uh, coronacrisis uh, benut om extra vaak de studio in uh, te duiken. Dus het is zeg maar een luxe probleem. He, hebben ze nu dus gekregen met een voorjaar en een zomer zonder optredens. Betekent dat, dat er nu veel nieuwe materiaal op de plank klaar ligt. Een luxe probleem zeggen ze dus. Zo noemt de trio het gesprek bij, ja, bij een ander nieuwsplatform. Normaal is het een gekke huis en ben je vaak mee moe om uh, muziek te, gaan, te kunnen maken. Uh, maar nu zat er de focus erop, uh, vertelt Jordi. Uh, dat alle optredens niet door konden gaan was natuurlijk een grote teleurstelling. Maar dat kan volgend jaar ook weer. Zo relifiteerd... Uh, Welaviteerd, het trio. Het. Uh, we zijn positieve boys. Uh, dat zegt uh, Sander daarover. Uh, alleen qua centjes is het natuurlijk jammer. Maar we, kun, uh, we moeten niet vergeten dat iedereen gezond is. En uh, dat we kunnen doen wat we leuk vinden. Uh, Chris Cross uh, Amsterdam di zou dit, vaak, uh, dit jaar uh, onder meer uh, ambassadeur van de vrijheid uh, door Nederland vliegen en uh, festivals aandoen. Uh, uh, uh, de zomer is uh, wel het uh, seizoen waarin, uh, de, de waar, waarin wij uh, fluoreren, uh, zegt Yuki. Uh, we keken uh, er naar, uh, naar uit uh, als ambassadeur, dus uh, zaten we nu binnen. Dus, yeah, Ze zijn uh, trouwens topfit. Rust mee meekwam. Want uh, vrijdag bracht Chris Cross uh, Amsterdam zijn nieuwste single uit. Mij niet eens gezien. Uh, samenwerking met uh, nou, Leo Kleine en ja de Lauren. Het nummer is een uh, remake van de klassieker toen ik je zag. Wat ik net zei. Dat uh, in 1997 uitvoering van Antoni Kamerling een grote hit was. Dat was heel veel tekst. Maar ik wou dit wel even bij jullie, uh, aan jullie kwijt. Dit is natuurlijk wel een leuk, een leuk weetje van... Uh, een, ja, van een groot artiest trouwens die uh, zich uh, door de coronacrisis alleen maar in de studio, uh, ja, dat, dat je ze daar alleen maar kon vinden. En dat we nu uh, heel veel muziek uh, aan, uh, ja, dat we dat heel snel krijgen achter elkaar denk ik ook. Want ze hebben meerdere, uh, meerdere nummers gemaakt. Dus, dus uh, hier is uh, Chris Cross Amsterdam met mij niet te zien. Dat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet En dat kun je ook niet weten Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien Niet eens gezien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 heb je mij misschien Ja heel misschien my name van Dimitri Vegas en Like Mike versus Richard. Say my name dus. Mijn nummer 4. Uh, uh, Dimitri Vegas, uh, dat is een, uh, een Belgische uh, ja, duo en uh, producer duo, bestaat uit twee broers, Dimitri en, uh, ja, ja, die andere naam kan ik niet uitspreken, Michael en Michael. Ja. Uh, in 2015 en 2019 behaalden ze uh, het nummer 1 positie jaarlijks in DJ Mac Top 200. Dat is best wel netjes. De jongens zijn in 2009 begonnen tot nu. Uh, Electro House, uh, techno House, uh, dance. Een heleboel muziek. Uh, en hun. Uh, ja. Dimitri en, uh, en, en Like Mike uh, zijn viervoudige. Uh, 14 14-jarige leeftijd experimenteerden ze als dj. Als tiener traden ze op in de verschillende clubs... en waren de radio-dj bij Beat FM. Uh, in 1999 verliet Dimitri Vegas België en woont in Mallorca. En daarna in, de Griekse, in, in, daarna in Griekenland. In 2003 trok hij naar het Spaanse Ibiza... waar hij dj was en bekende club in, als Privilege in Space... Dat is dus DJ Dimitri Vegas en Like Mike. Dus we gaan nu weer door naar... Nummer 3. Mijn nummer 3. Mijn nummer 3 is Vice. Uh, Vice is, Fies. Fies is een, uh, een Duitse muziekgroep. Hij werd bekend in 2018 door de single Glad You Came. Dus, uh, hij komt oorspronkelijk uit Berlijn. En in, uh, ja, in Duitsland natuurlijk. Zijn muziekgenre is House and EDM. En opgericht in het. 2018. En zijn normale. En zijn huidige groep is Johannes. Filmafong. Zo. Mondvol. Hij, uh, het, uh, product, uh, pro, het project in 2018, opgericht in Schwein, Schweinerin DJ. Is Mario Pieberich. Uh, het gezicht van het project en in Berlijn gevestigde muziekproduct. In. Ja. Wat een woorden, joh. Ik kan het niet eens uitspreken. Oké, okay, nou ja, genoeg gepraat. Dan, uh, dan ga ik lekker, uh, lekker een nummertje van uh, Vijs van draaien. Even een Goed voorbereid. Uh, foutje van mij. Ja, hebben. Perfect. Oké, okay, hier is dus Far Away From Home met Samveld en Vijs.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 Nummer zwi. You know, sometimes I think I to thing, to but I never want fall again. Ah. <tiple> <tiple>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 Nummer vijf, uh, mijn nummer 5, mijn nummer 2, mijn excuses. Mijn nummer 2 is uh, Jeep Balvin Dua Lipa en Bad. Of... Benny. Ja, heerlijk zeg. Ik hoop dat jullie het nog allemaal ja, naar jullie zin hebben uh, met mijn top 5. Met Thomas zijn top 5 even goed gezegd natuurlijk. Ja, Thomas is er natuurlijk niet. En, uh, maar dankzij Thomas. Hebben we wel een top 5 van Thomas? Gelukkig. Nou, dat is dus de nummer 2. En uh, nummer 2, uh, ik heb even een artiest uitgekozen. En dat is Bed Bunny. Bed Bunny, uh, andere woorden, is uh, Benito Antonio Martinez o o o Ocasio. Geboren in, op uh, 10 ma maart 1994 bekend onder zijn artiestenaam Beth Bunny. Is een uh, poëtro-ragiaanse zanger en rapper. Uh, zijn muziek wordt uh, vaak gedefinieerd als Latijn rap. Uh, maar hij heeft verschillende andere genres in zijn muziek verwerkt, waaronder rock en en soul. Uh, hij staat ook bekend onder zijn diepe en onduidelijke vocale stijl en zijn elektrische gevoel uh, uh, voor mode en... Uh, Gedurende zijn carrière heeft Bad Bunny vaak samengewerkt met artiesten als G. Balvin, Ozuna en Farouk Geboren in de gemeente vega Beja. Dus ja, hij is nou, allemaal, allemaal beste jonge artiesten, heeft uh, meneer Thomas uh, in, uh, in zijn lijst staan. En uh, J Balvin, uh, Bad Bunny, is natuurlijk uh, die is ook begonnen pas in 2016 en nu al ja, best uh, met grote namen uh, samengewerkt. Dat is uh, dus Thomas nummer 2. En uh, het is dus nu tijd. Nummer 1. Voor Thomas nummer 1. En Thomas nummer 1 is. Is van You not Us. En you not us. Uh, ja, is een. Ge ges zo ges. Gestyleerde uh, als uh, een Unit Us. Uh, is een Duitse DJ producer uh, duo uit uh, Berlijn. Bestaat uit Tobias B B Bugodo en uh, uit, Tobias, of, uh, uit George uh, Sham. In 2015 werd zijn uh, gekenmerkt als uh, alle uh, verben op de Anna nak zo. -so nou, ik, ik stop met deze tekst alweer, want uh, het is ja, moeilijke woorden. Maar het nummer van Junatas is, uh, is, ja, is papa. Dus uh, hier is Junatas met papa. That day I remember it like yesterday. Heartbreak voor de first time I stil veel de pa. Goed Dat was Papa met Yunadas. Ah, Dat was een top 5. Ik vond het een leuke top 5. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Uh, ik ga jullie weer een resumeetje geven. Een resume dat is, begint op nummer 5. Dat is Mij niet eens gezien van Chris Cross Amsterdam. Op nummer 4 stond Say My Name van Dimitri Vekas en Like Mike. Far Away From Home. Op nummer 3 was van Sam en Faiz. En op nummer 2 is Youndia. Met G-Bolvin. En op. Zo. Ja. Ja, maar nummer 1. Dat was dus Papa met Junat Us. Ik vond het een mooie en verrassende top 5 van Thomas. En ik hoop jullie ook. We gaan gauw weer door met muziek. Uh, dat is van uh, Tozenaai en E. You're so fucking cool. Everybody's talking about sex. Everybody's talking about ex. Like no one really wants to find a genuine connect. Before they even look at you, they move on to the next. And I know...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 Had a fling. You're not fooling me. You're just a puppet on the string. Just a puppet on the string. Oh, they say don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done, and I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. You're so fucking cool. You're just waiting.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 Dat was lange Frans en baas B. En dan is het goed, Julie. Dat is natuurlijk uh, van het bekende nummer Julie. Ja. Het is alweer kwart over kwart voor acht. En ik heb hier een, een, een, nieuw, een nieuwtje eigenlijk van, uh, ja, uh, ja, zeg maar, een, een, een band die uh, ja, gestopt is. En die uh, belooft nu: dat is dus een krantenkop, ABBA belooft niet twee, maar vijf nieuwe nummers. De grootste aankondigde, uh, aankondigde comeback van ABBA... behelst niet twee, maar vijf nieuwe nummers. Dat zegt de Britse journalist Jules uh, Lloyd. De uh, Bjorn Urivelis uh, een uur sprak uh, voor een po uh, podcast in... Uh, ja. oh. De eerdere twee aankondigingen, nieuwe nummers, zouden eindelijk in 2018 al uitgekomen zijn. Maar het project liep vertraging op, omdat tegelijkertijd een tour met hologrammen van een bandleden van Stars moest gaan. Door technische problemen werd de comeback steeds opnieuw verschoven. Vanwege de coronacrisis is een release nu ook geen optie. En Anknetta, uh, Bjorn, Benny en Annie Frith maken uh, in het voorjaar van 2018 ook bekend, na 35 jaar weer een nieuw werk uh, willen uitbrengen. Uh, de groep was een jaar of treden, uh, 70 en 80, uh, mateloos populair in de wereldhit uh, als Dancing Queen en Mamma Mia en Waterloo. Met het laatst genoemde nummer won de popgroep in 1974 de Eurovisie Songfestival in 1993 werd het Tijdelijke pauze ingelast, maar de viertal kwam daarna niet meer bij elkaar. Dus nu komen ze terug met vijf nieuwe nummers. Nou, ik ben benieuwd. Misschien drijven ze ook in onze top vijf, maar dan moet het wel, ja, goede muziek zijn. Maar daar ga ik wel vanuit, want ABBA, ja, dat is natuurlijk alleen maar goede muziek. Oh oh, we zijn, uh, we hebben nog een kwartiertje te gaan en ik heb nu een uh, een nieuw nummer natuurlijk en dat is Limbo Time stands still there Jullie Eilish met Bad Guy. Ja, dit vind, vind ik altijd lekker... gewoon lekker chill muziekje. Ik ga nog uh, lekker... Een, uh, nog een liedje een draaien en dan... Uh, zie ik jullie uh, zo nog... Uh, eventjes terug en dan zeg ik jullie gedag. Dus, maar het is een nummer... die je niet echt gewend bent van ons. Het is Linking Park met In The End.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 I tried so hard ons programma. Heerlijk. Dit nummer draai, zullen we niet zo heel graag uh, gauw draaien. Het is best wel uh, ja, hard en dingetjes, maar dat maakt niet uit. Het is een lekker nummer en het blijft een lekker nummer. Dus daarom denken wij gewoon, nou, weet je, we draaien hem gewoon. Dus daarom Linking Park in the end. Hier op Zandvoort pakt uit. Het is alweer bijna tijd. Het is uh, ja, drie of twee voor... Twee voor acht alweer. Het is, uh, de tijd gaat weer lekker snel als je het een beetje naar je zin hebt. Ik vond het wel een uh, lastig programma. Maar dat is omdat ik het alleen uh, moest doen eventjes. Maar dat is niet erg. Dus daar leer ik alleen maar van. Ik ben desnoods ook maar net begonnen. Ik vond het wel goed gaan op zich. Klein foutjes, maar uh, prima. Hey, volgende week is, uh, is Thomas er sowieso weer. En, uh, en uh, natuurlijk, wij uh, we hebben natuurlijk weer onze, ja, onze top vijf hebben we weer klaarstaan. Dus uh, ik zeg jullie allemaal tot ziens. En uh, tot, uh, tot volgende week. Hier hebben we nog een klein stukje van uh, Rehab met Big Beat Same. Er oh. gaat iets fout. Hij doet het niet. Nee. Heel apart. Hij doet het dus niet. Heel gek. Heel zacht. Hmm. Er gaat iets mis euh, op mijn laatste nummer. Ik, ik weet niet wat het probleem is. Maar uh, ja, dan uh, moet ik maar een uh, ja, paar seconden nog eventjes uh, volpraten proberen. Uh, volgende week, dus, gaan wij uh, weer. Uh, Lekker radio maken op zondag tussen 6 en 8. Zandvoort uh, pakt uit. Je kunt natuurlijk ons altijd even berichten als jullie nog wat willen weten. Of iets denken van, nou dit nummer moeten jullie echt even draaien volgende keer op de radio. Stuur ons gewoon lekker een berichtje op. Zandvoort uh, pakt uit op Facebook en Instagram. Dan zijn we natuurlijk bereikbaar. En heel goed. Tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.